5 uur het NOS-journaal. Mark Visser. Politie ontruimt tentenkamp ter Apel. Noodkreet Spanje vanwege hoge rentestand. En vakbonden dreigen netcardirectie met acties.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 Hij biedt de asielzoekers drie weken opvang in afwachting van een overleg dat hij heeft met een Iraakse minister. Dat gesprek vindt half juni plaats. Die de Irakezen zijn bang voor hun veiligheid als ze terug moeten naar hun vaderland.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 Vorig jaar leed de GGD-afdeling een verlies van 2,5 miljoen euro. Verwachting is dat ook dit en volgend jaar flinke verliezen worden geleden. En om die te beperken wordt de bedrijfsvoering aangepast en komt er een vacaturestop. Voor de huidige werknemers van de GGD-afdeling verandert er niets. Ook de hulpverlening gaat gewoon door. De GGD Zuid-Holland-West is actief in onder meer Delft, Zoetermeer, Leidsendam en het Westland.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 Tot besluit het weer. Enkele stevige regen- en onweersbuien... met kans op hagel- en wateroverlast. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog... en krijgt de zon flink de ruimte. 25 tot 28 graden in het binnenland en ongeveer 22 graden aan zee. En na morgen blijft het zonovergoten, maar wordt het wel iets minder warm. ANWW Verkeersinformatie. Tot nu toe zijn er geen al te grote, grote problemen tijdens deze avondspit. Wel drijven er nog steeds een paar pittige ommersbuien over het oosten en midden van het land. In korte tijd kan er veel water op de weg komen te staan. Er staan nu 27 files, maar er vallen er weinig op. De A12, daarna richting Arnhem, tussen het knooppunt Oude Rijn en Driebergen, 9 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen Heter en het knooppunt Valburg, 2 kilometer.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 tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op eon.nl slash zaken doen. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM software van Archie. Een groot voordeel van de Volkswagen dealer is... Juist, voordeel.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 En Lucella Carrasso. Goedemiddag, acht minuten over vijf. Demissionair minister De Jager gaat zo in op de kritiek van Geert Wilders op het Europese noodfonds. Bangmakerij, vindt De Jager het. De tenten zijn inmiddels al weggehaald, de asielzoekers nog niet allemaal. De politie is bezig met het opbreken van het kampement in Ter Apel. Mark Robin Visser is daar en Mark Robin, een half uur geleden vertel je dat het zo moeilijk was om een goed beeld te krijgen vanwege politiebusjes die het eh, zicht op die ontruiming voor jullie verhinderden. Heb je inmiddels ja. wat beter zicht? Is iedereen bijvoorbeeld nee. al weggehaald daar? Nee, nee, die busjes die blijven hier staan. En dat is ook uh, op bevel van de, uh, van de politie hier, heb ik begrepen... Uh, dat die busjes hier inderdaad zo zijn neergezet... dat wij niet zo heel goed kunnen zien wat zich nou precies op dat uh, kampement afspeelt. Maar goed, ik kan natuurlijk wel tussen de busjes een beetje doorkijken. Er staat nu nog een groepje van enkele tientallen uh, mensen... voornamelijk Somaliërs, denk ik, dat het zijn. En die worden één voor één door twee uh, politieagenten per persoon... Worden die, uh, naar de arrestantenbus gebracht. Daar worden ze hun spullen worden allemaal bekeken en dan mogen ze plaatsnemen in de arrestantenbus. Die worden dus, denk ik, is mijn waarneming aangehouden. In ieder geval meegenomen en zo wordt dit kamp hier in Ter Apel langzaam maar zeker ontruimd. De tenten zijn overigens nog niet weggehaald, uh, Tim. Die liggen allemaal als hoopjes uh, op de grond. Die zijn afgebroken door politieagenten en, uh, en ME'ers. Mm -hmm. En nu worden de mensen dus langzaam uh, maar zeker allemaal weggebracht. De mensen hadden eigenlijk uh, drie mogelijkheden vandaag. Ze konden of gebruik maken van het aanbod van minister Leers. En dat betekent zich aanmelden bij het aanmeldcentrum hier. En dan zouden ze tot half juni onderdak krijgen. Dat ze zijn oudste ook... asielzoekers, hè? Ja, maar dat, ik heb begrepen dat Somaliërs die mogelijkheid ook is geboden. Maar ja, die hebben natuurlijk helemaal niks met een deal met een minister uit Irak eh, te maken. Dus die zagen daar het nut niet van in. Een andere mogelijkheid die ze geboden is, is plaatsnemen in de bus van, uh, van het ministerie van Justitie die hier staat. Waarmee ze dan naar een asielzoekerscentrum gebracht zouden worden waar hun verhaal nog eens zou worden aangehoord. Nou, de mensen die hier staan die zeggen, we hebben allemaal al vele malen ons verhaal gedaan, daar hebben we geen behoefte aan. Dan blijft er nog een derde mogelijkheid over en dat is kennelijk wat er nu gebeurt. Dat is dat die mensen aangehouden worden. Gaan ze eerst naar een politiebureau en uiteindelijk toch naar dat asielzoekerscentrum. Dus Tim, linksom of rechtsom, uh, de mensen hier hebben, hebben eigenlijk uh, geen keus en uh, worden dus nu door justitie meegenomen. En het is ook voor jou niet mogelijk daarom met die mensen te praten. Krijgen ze hulp van mensen die misschien niet direct met justitie uh, en de overheid te maken hebben, maar proberen ze uh, deze mensen toch op een of andere manier te ondersteunen? Nee, het kampement is... Uh, kijk, wij, je moet je voorstellen, er is hier een, een, een diepe sloot. Daarna, daarnaast een weggetje, dan nog een sloot. En daarachter uh, bevindt zich uh, dat kampement. Op dat weggetje staan al die ME-busjes met politieagenten. Wij zijn ook niet in de gelegenheid om met de mensen in het kampement te praten. Ik heb wel net gebeld met, uh, met iemand die daar staat. Die zegt, we hebben al een paar uur geen drinken gehad. En we, kunnen, uh, we krijgen geen drinken aangeboden. Er is iemand onwel geworden. Uh, en het, ja, het heeft er dus alle schijn van dat die mensen, ja, als je het zo mag zeggen... Uh, ze worden uitgerookt. Ze staan daar gewoon in de hitte met niks meer. Hun tenten zijn afgebroken. Uh, ze kunnen eigenlijk geen kant meer op. Alleen die bus in die uh, hier uh, voor hun klaar staat. Mark-Romen Visser in Ter dank je wel. Dan de hypotheekrenteaftrek. Die moet voor alle woningbezitters in 30 jaar worden afgebouwd. Zojuist is daar een persconferentie over geweest... van allerlei partijen op de woningmarkt die tot dit standpunt zijn gekomen. Joris van der Kerkhof was daarbij. Vier mannen aan de tafel. Aan tafel ziet u uh, Rob Mulder, directeur Ledenbelang, Vereniging Eigen Huis. Mark of uh, voorzitter van Edes. Ik haal nog eens door de bar. Ronald Paping, uh, directeur van de Woonbond. En ondergetekende zit hier uh, niet alleen namens de NVM, maar ook namens VBO-makelaar en Fast uh, vanmiddag hier ook uh, aanwezig. Een van de mannen die spreekt namens de organisaties in Nederland die met wonen te maken hebben. Het is een fantastisch plan. Iedereen is enthousiast. Luister maar. Goed, de kernpunten van 4.0. Uh, integraal. Waarom? Samenhang is belangrijk. Samenhang tussen huur en koop. Je kan niet eenzijdig huren verhogen en in de koopsector de zaken ongemoeid laten. Net zo min als dat je de koopmarkt kritisch bekijkt en niet tegelijkertijd kijkt wat dat voor gevolgen heeft voor de huurwoningmarkt. Uitgangspunt is ook wat dat betreft dat een consument vrije keuze moet hebben tussen huur en koop, gelijkwaardige keuzes. Dat heeft als gevolg dat dit plan resulteert in het feit dat de hypotheekrenteaftrek in langzame stapjes, geleidelijke stapjes, wordt afgeschaft in een periode van 30 jaar. Net als overigens het eigen woningforfait en net als de overdragsbelasting. En dat is de kern van het plan. Uh, zoals Scherr al zei, het is een integrale hervorming van de woningmarkt. Dat betekent dat er zowel aan de koopkant als aan de huurkant uh, wat gebeurt. Aan de huurkant is uh, een belangrijk onderdeel daarvan uh, dat we met behulp van de zogenaamde huursoonbenadering uh, de huren de komende jaren gaan optrekken. Maar wel zodanig dat die huren opgetrokken worden waar op dit moment de prijs relatief laag is ten opzichte van de kwaliteit. Met andere woorden, de mensen die de huurders vertegenwoordigen... die vinden dat de huren eigenlijk te laag zijn. Die kunnen wel omhoog. Maar voor mensen die te weinig verdienen... die moeten dan uiteindelijk gecompenseerd worden. Dat zeggen de huurders. Ik denk dat dit de huizenbezitters zijn. Ja, dames en heren. Eh, namens Vereniging Eigen Huis... Eh, kijk, alles wat de twee voorgaande sprekers hebben gezegd... dat eh, onderschrijf ik. En dat is ook al de winst van dit, van dit plan... Als ik even naar de koopsector uh, kijk... Uh, Vereniging Eigen Huis uh, behartigt natuurlijk de belangen van de eigen woningbezitters, hè? de kopers en de verkopers. En al die groepen die worden eigenlijk geholpen uh, door dit uh, plan. Als je naar de huidige situatie kijkt en je neemt een starter... of je neemt een jong gezin met gezinsuitbreiding... of je neemt een wat ouder gezin die naar een uh, kleinere woning uh, willen... in al dat soort gevallen is het op dit moment heel erg lastig om je huis te verkopen... Uh, en om ergens te gaan wonen uh, ja, zoals je dat uh, wilt. Het is dus een superplan. Het is dus geen bezuinigingsplan. Ik kan dat niet genoeg benadrukken, dat is ook door mijn collega's gezegd. Het is een hervormingsplan. En de winst zit in de lange termijn. En als het over de lange termijn gaat, dan gaat het over 2015. Dan moet het ingaan. Maar ja, 2015, dat zijn eerst verkiezingen, september 2012. En dan wordt er over gesproken en nog meer over gesproken... En nog meer over gesproken. En wie weet wat er dan over is van dit superplan. En na half zes wordt er nog meer over gesproken. <lacht> over dit plan van huurders, kopers, coöperaties en makelaars. En dat doen wij met Hugo Primes. Dat is Emeritus Hoogleraar Woningmarkt uit Delft. En spreken, spreken, spreken ze ook bij de vakbonden van FNV naar DNV. Het is maar één letter. Het proces daarentegen dat loopt een stuk moeilijker. Verkeersinformatie, Tamara Brugmans. Goedemiddag. We hebben nog steeds te maken met die pittere ommersbuien... over het oosten en midden van het land. En er zijn twee ongelukken gebeurd op de A1 en de A2. A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Gooijmeer en Blarikum 3 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. De A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Maasbracht en Echt 4 kilometer. Daar is de rechter rijstrook dicht. En dan de A12 daarna richting Arnhem... tussen het knooppunt Oude Rijn en Driebergen, 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Minister De Jager heeft stevig uitgehaald naar de PVV. Hij vindt dat de PVV over het Europese noodfonds een verkeerde voorstelling van zaken geeft. en mensen alleen maar bang maakt. In Den Haag, politiek verslaggever Peter Blok. -Peter dat zijn harde verwijten die de minister maakt. Waarom reageert hij zo fel? Ja, minister Jan Kees De Jager die is het duidelijk zat. Zat dat de PVV doet alsof er een alternatief is. terug naar de gulden. Ja, en dat dat allemaal dan zomaar kan en niets kost. Ja, natuurlijk wil hij zelf ook eh, liever geen geld aan Grieken geven en aan een noodfonds. Maar het is kiezen uit twee kwaden. En dit noodfonds is het beste voor Nederland, vindt de jager. We moeten bijna 5 miljard euro aan het noodfonds ESM overmaken. En staan dan voor bijna 40 miljard garant. En daar is veel gedoe over. Volgens sommige partijen, zoals de PVV, stoppen we dat dan in een bodemloze put... en zijn we het straks kwijt. Luisteren we naar PVV-Kamerlid Tony van Dijk. U kunt dan zeggen, ik ben het er niet mee eens. En ze beginnen allemaal te lachen en ze zeggen... meneer De Jago, of je even wil bijstorten.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 En de, voorzitter, daar is ook de PVV-fractie is daarvoor verantwoordelijk. En dat is een zware verantwoordelijkheid die daarmee wordt genomen. Als je hier buiten dit parlement spreekt... dan is het ook belangrijk dat mensen om het juiste verhaal te vertellen. En dat kan dus niet worden bijgestort zonder parlementaire uh, goedkeuring. En het parlement spreekt vandaag over de goedkeuring van die 40 miljard euro. Dus dat gebeurt niet zonder instemming van Nederland. En al helemaal niet zonder instemming van dit parlement. De Heer Van Dijk, tot slot. Voorzitter, als iemand misleidend bezig is hier, dan is het deze demissionaire minister. Waarom? Omdat u vraagt van ons in te stemmen met 40 miljard richting dat noodfonds. Daarna zult u ons een beetje betrekken. Maar u zelf hebt geen stem meer in de besteding van dat noodfonds. Als morgen de ECB zegt 200 miljard voor Spanje. U bent het er niet mee eens. Wij zijn het er allemaal niet mee eens. Dan heeft u het nakijken. Ja, en de jager die ontkent dat. Hij zegt dat er alleen in hoge nood een beroep op kan worden gedaan... dat het een lening is en dat het geld dan in principe terugkomt. Al zijn er natuurlijk uh, risico's. Ja, hij wilde dus al deze misverstanden ontzenuwen vandaag. Al uh, snapt de jager ook dat hij vecht tegen de bierkaai... Zeggen dat je tegen bent is immers makkelijker dan uitleggen waarom dit toch allemaal nodig is. Om onze euro's te beschermen, ons spaargeld en ja, dat kost ook weer geld. We hoorden net tussen Van Dijk van de PVV, maar Geert Wilders is er natuurlijk ook druk mee. Ja. Hij is tegen, hij laat geen middel ongemoeid, dat bleek gisteren ook in het debat. Geldt dat ook voor vandaag? Heeft hij nog mogelijkheden om het tegen te houden? Ja, de hele trucendoos gaat, uh, gaat open. Geert Wilders die trekt uh, alles uit de kast om het debat flink te frustreren. Liefst uh, tegen te houden. En ook dat er geld aan dat noodfonds gaat. Ja, het, zijn, uh, het is zijn belangrijkste verkiezingsthema. Wij moeten hier bloeden voor al deze zaken, voor de eurocrisis, zegt Wilders. En geef een blanco check, vindt hij. Volgende week is zijn kort geding tegen de staat. Tot die tijd wil hij elke kans aangrijpen als er in de Tweede Kamer over wordt gesproken om een, dan weer een tijdrovende hoofdelijke stemming aan te vragen. Ja, andere Kamerleden worden daar inmiddels al gek van... want die moeten steeds uit alle hoeken en gaten... of uh, van de terrassen vandaag bijvoorbeeld afkomen om te stemmen. Ja, dat is toch ja, niet zo erg? Nee, op, dat zou je he? denken van niet, maar dat uh, maakt Wilders allemaal niks uit... want dit is zijn verkiezingsthema, dit is zijn verkiezingsstunt. Alles uh, is geoorloofd, uh, van Philip Bustering tot stemmingvragen... tot wat dan ook, om... Uh, te zorgen dat dit van derde uh, verdrag uh, ratificatiewetsvoorstel... Uh, de eindstreep uh, niet haalt. We zijn niet de gekke henkie uh, met kundoes uh, de Nederlander pakken... met lastenverzwaringen en ombargingen. En ondertussen, terwijl het kabinet demissionair is... Uh, 40 miljard uh, een blanco cheque uh, tekenen.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 te vertragen of wat dan ook, uh, gaan we gebruiken. En als mensen hier boos worden of terug moeten komen van verjaardagsfeestjes... of uh, weet ik wat dan ook, interesseert me allemaal helemaal niets. Nee, en uh, nou ja, morgen dus uh, gaat het debat weer verder. Ja, de kans is groot. He. Iedereen houdt er je rekening mee... dat er dan weer een hoofdelijke stemming gaat komen. Maar ja, Wilders verliest iedere keer met ruime cijfers. Alleen de SP en de Partij voor de Dieren, die willen ook uitstel. En het liefst tot en met de verkiezingen. Peter Blok, was dat vanuit Den Haag? Een groot mysterie de afgelopen dagen in de Hortus in Haren. Een van de meest bijzondere planten van de botanische tuin, de Victoria Amazonica, ging langzaam kapot. In de reuzenbladeren kwamen steeds meer gaten. Het mysterie is opgelost, het was vandalisme en de dader is gepakt. Hier lagen grote bladeren, die hebben we er inmiddels uitgehaald. De bladeren die er nog liggen, hebben we nu toegetekt om te voorkomen dat ze verbranden. Want we hebben het water in de vijver ongeveer... 70 centimeter laten zakken. Ja. Dat is nu weer aan het bijvullen. En je ziet in die kleinere bladen gaatjes die er ingevreten zijn. Jan Kappenburg is van, van Hortus in, in Haren. Wat voor plant is het nou? Het ligt in een, in een vijver. En het, zijn zeer, ja, het, het lijkt een beetje op leliebladeren. Het zijn leliebladeren. Het is de Victoria amazonica. Het is een tropische plant, een eenjarige. Die op een gegeven moment zo groot wordt dat hij bladeren krijgt van 1,50 tot 2 meter. En dan hebben ze de kracht om een baby te dragen. Grote bladeren, stevige bladeren, is weinig meer van over. Hoe, hoe groot is de schade? Nou, de schade is, er zijn nu vier bladen af waar de gaten in zaten. Die hadden een omvang inmiddels van ongeveer een meter. Dit gaat richting meter, die er nu onder ligt. Onder dat zeil dat we er even opgelegd hebben, het laken. Dat gaat over, een, nou, we hopen, een week of vier, vijf... richting anderhalf, twee meter diameter. Ja, dat gaat nog wel gebeuren, ondanks dat ja, het ja. gebeurd is. Er komen ook weer nieuwe planten, want dit is ook die plant... Sommige mensen weten dat misschien, die, maar alleen s'nachts bloeit, ah, één keer. Ja. En dan bloeit hij de tweede nacht nog een keer. De eerste nacht bloeit hij wit, de tweede nacht bloeit hij paars. En dan, gaat die, dan zakt hij gewoon weg en dan komen de volgende bloemen weer. Dat is het voordeel van de plant. Dat gaat gewoon gebeuren. Hij blijft gewoon doorgaan. Ja. En nog een geluk, de dader is inmiddels opgepakt. En dat ja. moet er eentje zijn als we zo de bladeren zien. Hier met je vingers in de ruimte. Ik bijt. En daarvoor moeten we weer een ander... Deel van de hortus, waar hij keurig opgesloten is, het monster. Ja, in een bak. Een wat hand, was het nou? Een handgrote geelwangschilpad. Hij zit werkelijk waar in een bakje water van een liter of tien, schat ik in, twintig hoog uit. Zo klein is hij. Ja, maar hij is blijkbaar door iemand, wat ik al zei, in de vijver gegooid. En die, die hem thuis heeft gehad en dat hij te groot werd. En dat men dacht, dit is de beste omgeving voor deze schilpad. Dus hij is heerlijk gaan zwemmen en gaan vreten. Ja, die heeft het tijd van zijn leven. Daarom. <lacht> ja, en dan, dan moet hij er toch uit als wij later die lelies willen gaan gebruiken. Maar dat is zo'n klein beestje, want u ja. zegt handgroot. En dat klopt inderdaad, doet verwoede pogingen trouwens om uit het bakje te komen. Ja. Maar handgroot groter is het niet dat dat zo'n verwoesting kan veroorzaken. Ja, en het, het, het aparte is dat je verwacht de normale landschildpadden Die zijn relatief traag, maar deze is snel. Als hij in het water is, dan is hij ook zo weg. Dus hij was ook heel moeilijk te vangen. Houden jullie het snel door? Uh, nee, wij dachten, nou, snel. We dachten twee dagen geleden aan een infectie. Een, een, een beestje of iets dergelijks. Tot iemand hem zag. En die zei, nee, zit het een schildpad in. Zei, kan niet. Dat kan niet. We hebben geen schildpadden. En vandaar ook de, de, de veronderstelling dat hij erin gezet is. Ja, en toen he, kwamen ze ook achter waarom die gaten in die planten zaten. Dus hij het af... honger. Ja. En het schijnt een, een vleeseter te zijn. Maar goed, hij verhaalt ook bij gebrek aan vlees. Heeft hij dus. En later hebben we nog ontdekt dat het ook kattenvoer, geloof ik, had je erin kunnen gooien om te lokken. Maar we hebben hem gelukkig op deze manier gevangen. En nu gaat hij naar een goed adres. Dat moeten we even zoeken. Directeur Jan Kappenburg van uh, de Hortus in het Groningse sahara In gesprek met verslaggever Menno Reemeijer. Dan de vakbonden van de FNV. Die overleggen in Amsterdam over hun eigen toekomst. Onder leiding van PvdA-kamerlid Jetta Kleinsma... proberen de bonden al enige tijd op één lijn te komen... voor een nieuwe vakbond. De nieuwe vakbond. Kleinsma is er vanmiddag ook eventjes erbij. Je wist van, van metafaan dat euh, nou ja, binnen de federatie er verschillende geluiden zijn. Dat is ook helemaal niet erg. Dus we moeten nou gewoon eens kijken of we die geluiden kunnen synchroniseren. Ja, zijn het geluiden, zijn het schreeuwen om hulp of is, zijn het noodkreten? Hoe schat u dat in? Ja, nou, dat vind ik een beetje moeilijk te duiden. Um, kijk, we zijn als kwartiermakers nu gewoon doende om te kijken hoe er gereageerd wordt... op het stuk wat wij gemaakt hebben op 1 mei... Uh, en zo hoort het ook in de procedure. Dus uh, het is ook heel fijn dat iedereen zelfs over bondsgrenzen heen met elkaar nu aan de slag is. Want dat is eigenlijk wel een beetje nieuw geloof ik. Uh, nou goed, dus ik ga eens even binnenkijken hoe de situatie is. Het is wel de bedoeling om, laten we zeggen, vandaag uh, een, een punt te bereiken waarop uh, gezamenlijk verder kan worden gegaan in dat hele traject naar die nieuwe vakbeweging. Nou, dat zou hartstikke mooi zijn. John Kerstens, u bent voorzitter van de FNV Bouw. U zit hier ook zometeen met uw collega-voorzitters van de andere bonden bij elkaar. Wat voor een soort overleg is dit? Nou, dit overleg is tot stand gekomen omdat wij het verstandig vonden om niet van elkaar in de krant te lezen wat we vinden van de plannen van Jetta Kleinsma. Wij, wil zeggen. De verschillende bonden. Ja. Maar om samen als FNV-bonden te kijken waar naar nou de problemen liggen... voor de ene en voor de andere en welke praktische creatieve oplossingen er mogelijk zijn. Ja, want er zijn... Verschillen van inzicht. Er zijn verschillende posities. Ja, er zijn 19 verschillende bonden en die hebben natuurlijk verschillende posities. Die hebben tot op zekere hoogte verschillende belangen en die kijken ook verschillend tegen de plannen van Jetta Kleinsman en de kwartiermakers aan. Maar ik denk dat er met wat goede wil, en daar zeg ik wel iets belangrijks, denk ik, met wat goede wil best creatieve, praktische oplossingen te vinden zijn waar al die belangen in verenigd kunnen worden. Ja, u zegt met goede wil. Um, ontbreekt het tot nu toe aan goede wil van voorzitters of van, van, van mensen achter de voorzitters om daadwerkelijk tot een nieuwe vakbeweging te komen? Nee, dat zou ik niet zo willen zeggen, want ik denk dat iedereen ervan overtuigd is dat het noodzakelijk is dat de vakbeweging vernieuwt. Alleen, ja, de manier waarop je dat wil doen, daar kun je natuurlijk verschillend over denken. Uh, ik zie niet uh, onwil bij uh, collega's. Wat wel lastig is, dat is dat we natuurlijk de plannen van Jette Kleins maar door een andere bril moeten bekijken als waardoor we naar elkaar keken vorig jaar ten tijde van het pensioenakkoord. En dat heeft diepe sporen getrokken. En die, ja, die moeten toch echt achter ons laten... in het belang van een vakbeweging die sterk is... voor al die mensen die een vakbeweging nodig hebben. Want hoe liggen de kaarten nu? Zijn dat nu de twee grote bonden? Ava-Kabo en FNV-bondgenoten. Wellicht met FNV Bouw, uw bond. Versus de kleinere bonden? Nou, ik weet niet of het zo ligt. Kijk, in Dalfsen, waar het ook al zo'n belangrijke dag was... hebben de grote en de kleintjes, om het zo maar te zeggen... elkaar wat beloofd, de grote zouden gaan opknippen. En de kleintjes zouden meewerken aan het mogelijk maken om op een centraal niveau strategische keuzes te maken. Daar heb je ook geld voor nodig. Ja, dat ze iets van hun contributiebetaling ook moeten afdragen aan die koppelorganisatie. Ja, waarbij helemaal niet gezegd is dat dat veel meer zou moeten zijn dan nu... of veel minder dan nu. Wat Jette mijn haar kwartiermakers nu gedaan hebben... Dat is dat ze ons herinneren aan die beloftes. Ja, en die doen dan blijkbaar een beetje pijn. We moeten zien of we die pijn eerlijk weten te verdelen. Ja, oftewel, wordt het nu de komende uren van belang om er samen uit te komen? Of zegt hij van, nou, dit is weer een moment, we hebben nog tijd tot begin juni om met een definitief plan te komen... om toch gezamenlijk de nieuwe vakbeweging in te gaan. Dat laatste is het geval. De oprichtingsvergadering van de nieuwe vakbeweging is voorzien op 23 juni. Tot 1 juni kan elk van de bonden commentaar leveren... op de plannen van Jetta Kleinsma. En de bedoeling van vanmiddag is om te kijken... of op een aantal heikele punten tot een gezamenlijk commentaar kunnen komen. Dat zei John Kerstens van FNV Bouw. En hij zei dat tegen Peter van den Meerschout. Het overleg is nu nog bezig.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 Aandeelhouders hebben Facebook en de topman Mark Zuckerberg aangeklaagd voor de mislukte beursgang van het internetbedrijf. Ze zijn boos omdat pessimistische groeiverwachtingen vlak voor de beursgang zijn achtergehouden. Ook de banken die de beursgang hebben begeleid moeten voor de rechten komen. Zij hebben verzwegen dat analisten hun groeiprognoses voor het internetbedrijf hadden verlaagd.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 Zon, stapelwolken inmiddels. We hebben hoge temperaturen gehad, want in het oosten van ons land zijn we boven de 30 graden uitgekomen. Dat betekent dus een tropische dag op die plaatsen. Inmiddels dus een paar stevige buien, met name over het midden van het land. En dat gaat ook nog wel eventjes zo door. In de loop van de nacht wordt het op de meeste plaatsen weer droog. Het kan nevelig worden en het is klam of zwoel, zo u wilt, met 16 graden als minimumtemperatuur. Dan loopt de temperatuur morgen op naar 24 graden in het noorden van het land en 28 in het zuiden. Het noorden heeft de meeste zon, in het zuiden nog kans op een enkele bui. En verder staat er een matige wind uit oost tot noordoost. Er wordt drogere lucht aangevoerd en betekent vooral dat het minder benauwd aan gaat voelen. En voor de dagen die volgen betekent het ook een iets lagere maximumtemperatuur van ongeveer 23 graden. Maar er is wel veel zon en het is gewoon droog. Prima weer. AMB verkeersinformatie. Rond Utrecht staan verreweg de meeste files. Bovendien trekken er een paar pittige buien onweersbu eh, onweersbuien over het oosten en midden van het land. Een paar files vallen op. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen, 5 kilometer. Daar stond een auto in brand. Er was iets te zien waardoor er aan de andere kant op die A1... Apeldoorn richting Amersfoort ook files staat. Tussen Stroe en Barneveld, 5 kilometer. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Graten en Echt, 3 kilometer. Dat komt door een ongeval. De weg is daar weer vrij. De ring A10 West richting Zaanstad Dat staat voor de Koentunnel 5 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk. Aan beide kanten van de Koenplein staat zelfs 5 kilometer. Um, sorry, de linkerrijstrook is dicht. En dan de A12, daarna richting Arnhem tussen het knooppunt Oude Rijn en Driebergen 7 kilometer. Dan heb ik nog een melding voor treinreizigers. Tussen Arnhem en Utrecht rijden geen treinen. Dit heeft te maken met een seinstoring. En de vertraging is daar meer dan een uur.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 Of vraag uw financieel adviseur om een polis van BNP Paribas-Cardiff. Ik ben Charle Groenhuis en ga in de nieuwe serie Breingeheim op zoek naar de rol van emoties in ons brein en in ons leven. Vanavond over verdriet, de emotie die ons leert om afscheid te nemen. Verdriet leert ons om te gaan met teleurstelling en het verlies van een geliefde. Vanavond 20 over 8, Max Breingeheim op Nederland 2.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 Over 30 jaar dan kan niemand meer zijn hypotheekrente aftrekken. Als het tenminste ligt aan allerlei partijen van de woningmarkt. die hier een akkoord over hebben afgesloten. Het zijn kopers, huurders, makelaars en verhuurders. En zij willen daarnaast dat de huren jaarlijks 2% stijgen. bovenop de inflatie. Hugo Primus is emeritus-hoogleraar Woningmarkt uit Delft. Goedemiddag, meneer Primus. Goedemiddag, welkom. Hoe, beoord hoe beoordeelt u dit plan? Als de achterbannen hierin meegaan altijd een klein voorbehoud, dan vind ik dit een, een historisch akkoord. Een, een, een woningmarktakkoord, wat ik zou willen vergelijken... met het akkoord van Wassenaar een tijd geleden... tussen werknemers en werkgevers. Want wat maakt het zo historisch? Dit is een doorbraak, omdat groepen... die altijd hele verschillende opvattingen hadden over de woningmarkt... het nu met elkaar eens zijn geworden. En niet over een slap compromis, maar over een heel duidelijk kompas... waar we jaren mee vooruit kunnen. We moeten wel... Onderscheid maken, denk ik, tussen bezuinigingen die op korte termijn worden gezocht hè, voor 2013. Eh, wat in een zwakke woning, buitengewoon riskant is. En de hervorming op lange termijn, waarbij de bezuinigingen op termijn eh, tevoorschijn komen. Ja, over 30 en... jaar, want dan hoeft uh, de Belastingdienst niet meer de hypotheekrenteaftrek uh, te verwerken. Hè, dat scheelt ontzettend veel geld. Maar hoe kan je 12, dat... 12, 12 ja. miljard uh, euro per jaar, zeker. Ja. Want hoe kan je dat afbouwen in 30 jaar? Op wat voor manier kan je dat doen? De meest voor de hand liggende manier is om uh, de uh, tarieven die we hanteren... die zijn natuurlijk aan de inkomstenbelasting gekoppeld... Uh, en die zijn voor de hogere inkomen, 52%, om dat geleidelijk aan uh, stapje voor stapje te reduceren. Uh, dan zou je zeggen, dan krijgen we misschien problemen... met name bij die huishoudens die al heel veel schulden hebben. De bedoeling is ook dat je vooral probeert het eigen woningbezit niet aan schulden te koppelen, maar aan sparen... En dan moet je dus aan de ene kant eh, aan de onderkant bijspringen... net zoals in de huursector, we dat doen bij de huurtoeslag. Dus dat je mensen die betaalbaarheidsproblemen krijgen... dat je daar iets voor doet. Maar belangrijk is natuurlijk, en dat is ook de gedachte van de initiatiefnemers... dat uiteindelijk eh, die opbrengsten voor het Rijk... worden teruggesluist eh, tot het reduceren van tarieven voor de inkomstenbelasting... En de becijferingen die daarover bestaan... die voorspellen dan een geweldige welvaartsontwikkeling. En dat is mooi. Hmm. En een aantal jaren geleden is natuurlijk die regel ingesteld... dat je maar 30 jaar rente mag aftrekken. Ik zeg maar, omdat het natuurlijk uh, ja. voorheen uh, tot in het eindige was. Uh, een aantal mensen raakt het wat dat betreft misschien niet eens zo heel erg. Hè. Dat afbouw wel, maar die termijn niet. Hoe groot is die groep huiseigenaren die langer dan 30 jaar mag aftrekken... die dat voorrecht uh, kwijtraakt, weet u dat? Nee, daar heb ik geen idee van. Dat, dat zijn denk ik niet de grootste problemen. De grootste problemen zijn bij de huishoudens die, zoals het al zo mooi heet, onder water zitten. Ongeveer 500.000 huishoudens hebben een hypotheekschuld die groter is dan de geschatte waarde van de woningen... En daar moet je dus wel een stukje flankerend beleid op loslaten. <laughs> uh, om de ja. Ja, zeker. U bedoelt uh, compenseren, geld geven. Daar moet je dus in ieder geval zodanig compenseren dat, dat uh, wonen betaalbaar is. En dat is eigenlijk de gedachtegang achter het hele plan. We hebben een ongelooflijke hoeveelheid subsidies bedacht, ook fiscale subsidies... die eigenlijk uh, allemaal tamelijk onzinnig zijn, maar wel duur. Hè? Dus het rondpompen van miljarden euro's. En de enige reden om financieel bij te springen op de woningmarkt... Die heeft zelfs verband met de grondwet, hè, waar we een sociaal grondrecht wonen hebben. Als het inkomen tekort schiet, als de betaalbaarheid in gevaar is... geldt zowel voor huren als kopen... dan zul je daar de betaalbaarheid moeten garanderen. Dat dus er komt ook een druk... enorme druk op de huurtoeslag te staan... en op de problemen aan de onderkant van de woningmarkt. Maar als we gewoon even kijken naar de effecten van dit plan... is het gevolg niet dat de huizenprijzen toch in elkaar zakken? Dat doen ze al. Dit jaar Maar nog ze meer? Nou, dat, dat is vrij onduidelijk. We hebben vroeger onderzoek gedaan waaruit bleek... dat eh, door de hypotheekrenteaftrek ongeveer 20% de prijzen zijn opgedreven. Alleen, zoals bekend, eh, de hypotheekvoorwaarden zijn aangescherpt. We discussiëren al een tijdje over de, de hypotheekrente... Dus een deel van die opgeblazen prijzen hebben we al uh, verwerkt. Dus de, de verwachting is, denk ik wel, dat we er nog niet zijn. Dus dat er nog een, een verdergaande uh, daling van prijzen op zal treden. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat dat versneld zal gaan. Als dat perspectief ook politiek wordt overgenomen. Dat ja. is natuurlijk nu de hamvraag. Dat is een grote denk ik, ja, um, kijk, dat de grote vraag. Hoe gaat u die kans in dat de politiek inderdaad zegt: van nou prachtig dat jullie dat allemaal samen hebben beklonken? Uh, historisch, uh, gaan we dat overnemen, ja of nee? Tot voor heel kort hadden politici electorale redenen om dit allemaal niet te willen. En als we kijken hoeveel kiezers er schuilgaan achter de uh, Vereniging Eigen Huis... als belangenbehartiger van bewoner eigenaren... en achter de Nederlandse Woonbond als belangenbehartiger van huurders... heel veel andere smaken hebben we niet. Dan praten we over het complete electoraat. En ik denk dus dat er nu hele goede electorale redenen zijn voor de politici uh, om dit te omarmen. Vergeet niet dat wij tot nu toe nog geen enkel behoorlijk uh, oplossing hebben kunnen vinden, politiek gesproken. En de plannen die ontwikkeld werden, in het Katshuis, in het Koenersakkoord, die maakt het alleen maar erger. Dus dit is een geweldige oplossing voor een weerbarstig probleem voor politici. U zegt, doe u er voordeel mee. Absoluut. Meneer Primus. hartelijk dank voor uw toelichting uh, en uw commentaar bij dit plan van uh, de kopers, de huurders, de makelaars en de verhuurders. Goedemiddag. De ogen van Europa zijn deze dagen gericht op, op Azerbeidzjan. Reden, het Eurovisie Songfestival. In hoofdstad Baku verrijzen steeds meer wolkenkrabbers en andere gebouwen. De ene nog spectaculairder dan de ander. Aan geldt immers geen gebrek dankzij immense olievoorraden. Maar, zag Kiesje Hekster, van het oude Baku is daardoor weinig meer over. Als je in het uh, centrum van Baku rondloopt, kijk je echt je ogen uit... Overal dure winkels en gloednieuwe wolkenkrabbers. Maar maar een paar straten verderop zie je nog het oude Baku. Hier geen spoor van de flitsende wolkenkrabbers en glanzende Dior winkels. Maar oude, nauwe straatjes. Wel zo leuk eigenlijk. Fusula Ali Bailly leidt me rond. Ze werkt voor een onafhankelijk radiostation dat veel onderzoek heeft gedaan naar verplichte huisuitzettingen van mensen. De president wil zijn hoofdstad zo mooi mogelijk maken. En de stukken die er niet knap uitzien, moeten daarvoor wijken. Voor meer wolkenkrabbers en parken. En zo klonk het toen, toen de mensen uit hun huis gezet werden... en de graafmachines kwamen. En zegt Fusela, kijk nu naar de overkant, zie die huizen daar... Het is onduidelijk wat ermee gaat gebeuren. Maar de mensen die er wonen zijn natuurlijk bang dat ook hun huizen tegen de grond gaan. Da, daarom is. is Radio aan. Hier is Tofik, een oudere man die er al zijn hele leven woont. En nu leeft hij in permanente onzekerheid, zegt hij. Ik weet niet. Ik heb geen idee hoe lang ik hier nog kan blijven. En als ik weg moet, waar ik dan naartoe zal gaan. Fusela legt uit dat er twee manieren zijn van compensatie voor deze mensen. Als ze in een huis van minder dan 60 vierkante meter wonen... krijgen ze officieel 1500 euro per vierkante meter. En wordt er gezegd, koop maar een nieuw huis voor dat bedrag. Maar in de praktijk blijkt dat als hun huizen opgemeten worden, ze opeens op 30 vierkante meter blijken te wonen. En dus maar de helft van hun compensatie krijgen. Dus de, de compensatie die ze ontvangen ligt mijlenver van de marktprijs vandaan. Daar kunnen ze helemaal geen nieuw huis van kopen. De mensen waarvan het duidelijk is dat ze in een groter huis woonden, die kunnen een appartement krijgen buiten de stad. Maar de meesten willen natuurlijk helemaal niet weg uit het centrum. Ze klagen dat ze geen keuze hebben over waar ze heen kunnen. En ze klagen over de kwaliteit van de nieuwe huizen. Waar ze verplicht naartoe moeten. Tovik kijkt somber. Ik weet niet wat er van mij en mijn gezin moet worden, zegt hij. Natuurlijk is het leuk dat de president de stad mooi wil maken. Maar wat moet er met ons gebeuren? Tofiks verhaal is het verhaal van alle mensen hier, zegt Fusula. Natuurlijk zijn we er niet tegen dat de president de stad wil opknappen. En dat er overal mooie parken komen. Maar zeggen de mensen, waarom moeten wij daaronder lijden? Wij moeten toch ook ergens wonen. Vanwege het Songfestival ligt de afbraak van de oude panden nu stil. Omdat niemand zit te wachten op protesten. als de ogen van de hele wereld op Azerbeidzjan gericht zijn. Maar zodra de finale achter de rug is zullen de bulldozers weer aan het werk gaan om van Baku een nog glimmerder stad te maken. Straks de excuses aan Arjen Robben na dat pijnlijke fluitconcert gisteravond door zijn eigen fans. Het is kwart voor zes. Hoe staat het op de Nederlandse wegen? Tamara Bruggemans bij de ANWB. Goedemiddag. Er staan nu 30 files. Dat is minder dan normaal op dit tijdstip. Een opvallende file staat op de A10 West richting Zaanstad. Daar is een ongeluk gebeurd, er zitten drie auto's op elkaar. Daardoor staat er voor de Koentunnel vijf kilometer... en is de linkerrijstrook daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Het was druk vandaag bij de stembureaus in Egypte. Dit land kiest de eerste democratische president... na de val van oud-president Mubarak. Nou, het leeft enorm, merkt correspondent Sander van Horen. Een wat meer volksgezogen wijk van Cairo richting de piramides. En dit is een vrouwenstembureau. En ze wordt uh, tegen ze gezegd: Ga maar een beetje uit de zon staan. Want de rij is ook hier nog altijd lang. En dan is het inmiddels 11 uur s'morgens. Stembureaus zijn al drie uur open. Nog steeds lange rijen met vrouwen. En achter mij bij het mannenstembureau lange rijen met mannen. Yeah. This is it the first time we are doing it like this? Yeah, this is cool. the first time. Yeah. Er staat een mevrouw met maar liefst drie hoofddoeken op. Eentje in het rood, eentje in het wit en eentje in het zwart. Egyptische vlag speciaal voor vandaag, zegt ze. Ik mag gaan stemmen vandaag. En uh, dat is voor het eerst dat ik iemand kan stemmen die uh, het beste voor heeft met het land als het goed is. En dat wordt beaamd door een uh, volledig gesluierde vrouw achter haar. Zij zegt, ja, die sterke man, die, uh, de mensen leven hier echt van helemaal niks. Het is pure armoede hier. Iemand die het beste met ons voor heeft en die bovendien godvrezend is. Daar ga ik op stemmen. Wie is dat dan? Is dat uh, de kandidaat van de Moslimbroeders? Ik ga op, uh, ja eerst wilden ze het niet zeggen, maar uiteindelijk zegt ze dat ze op uh, meneer Sabahhi gaat stemmen. Dat is dan op zich wel grappig, want uh, dat is helemaal geen religieuze kandidaat. Dat is een socialist, uh, een nationalist, maar helemaal geen religieuze agenda. Stemt u dus niet op de kandidaat van de moslimbroeders? Wie is Morsi? Morsi, Morsi, Morsi, Morsi. Nee, want ik heb het idee dat die moslimbroeders zich boven ons het volk verheven voelen. En ik wil een kandidaat die de proporties heeft van het volk, die het beste met ons voor heeft. Vandaar dus niet de moslimbroeders. Niks is wat het lijkt hier in Egypte. Dat je religieus bent betekent dus niet zonder meer dat je religieus gaat stemmen. Sterker nog, ik hoor het vaak, mensen die teleurgesteld zijn in de moslimbroeders... en die dus nu heel iets anders gaan stemmen. Mannen vrouwenstemlokalen. vrouwen ik zie er veel... En overal lijkt het goed te gaan, geen fraude... Geen onvertogen woord. Uh, iedereen is opgetogen om te stemmen. En dat geldt ook voor Waal Roniem als hij uh, zijn stembureau binnenkomt. Uh, Walroniem was uh, Mr. Google, dus de marketingdirecteur van Google... die op een gegeven moment op persoonlijke titel een Facebookpagina opende... om te protesteren tegen de dubieuze omstandigheden... waaronder een jonge man in de gevangenis om het leven was gekomen. En die Facebookpagina die kan je gerust een van de katalysatoren van de revolutie noemen. Hij komt vandaag stemmen. En het ziet er een beetje uit alsof hij onder de indruk is. Ja, yeah, of course, that's de eerste time for me to for. Het is de eerste keer dat ik mag stemmen in vrije verkiezingen op mijn president. En ik denk dat dat voor een hele hoop van mijn generatiegenoten geldt. De nieuwe president understands very well that it's the people who put him in power. Er zijn historisch moment. Het maakt het eigenlijk nog niet eens uit wie er wint. Want uiteindelijk zal de gekozen president, wie dat dan ook is, weten dat hij gekozen is door het volk en niet door een of andere dictatuur. Had u dit een jaar geleden verwacht, toen u stond te demonstreren op het plein? Well, I believe not not necessarily the, the details, maar ik denk dat when we went to the streets, that's what we are that that's what we have aspired for, and I also think that, um, it's, it's still a long way. Niet precies dit natuurlijk, maar dit is wel wat we in gedachten hadden. Dit is wel wat we wilden. En bedenk ook dat er nog een lange weg te gaan is. We zijn nog niet klaar. En dan hebben we het bijvoorbeeld over het leger, wat afstand moet doen van de macht en ook beloofd heeft om dat te doen. Denkt u dat ze inderdaad woord zullen houden? Well, I think the people, uh, the people have shown that they are interested. The numbers of people coming in to the polling stations, um, de opkomst vandaag laat zien dat de mensen het echt belangrijk vinden dat dat gebeurt. En dat uh, zij dus aan de macht komen, het volk. Walroniem en zijn vinger, zijn vinger die is paars. Want ook de vinger van Walroniem ging in het potje als teken... dat ook hij gestemd heeft vandaag voor zijn nieuwe president. Een verslag vanuit Egypte van Sander van Horen. Excuses van werkgever Bayern München aan werknemer Arjen Robbe. Robert werd gisteravond uitgefloten toen hij met het Nederlands elftal een oefenduel tegen zijn eigen club speelde. Inmiddels is Oranje weer terug in Lausanne. Bas Ticheler staat langs het veld, als het goed is waar Oranje nu traint. Bas, Ja, excuses. Komt, goedendag. Excuses van Bayern aan Oranje. Hoe zijn die ontvangen daar? Ja, nou kijk, ik denk dat Mel zelf van gisteren wel een statement gemaakt heeft door na afloop vrij hard en duidelijk te vertellen wat ze van de hele situatie vonden. Uh, trainers en staf staan eigenlijk nu pas net 10 minuten op het veld. We dus hebben nog geen gelegenheid gekregen om het ze te vragen wat ze ervan vinden, maar ik denk dat ze het maar aanvaarden. Hmm. En daarmee kan het, laten we zeggen, het dossier Bayern echt dicht, want uh, ik heb toch wel de indruk dat er rondom het zelf, wel iedereen vindt dat er nu toch wel genoeg over gezegd is. Ja, nou Rob in ieder geval mag even naar huis, was dat gepland? Ja, ja, want die, dat was al het idee, omdat hij die, die uh, Champions League finale gespeeld heeft en dus ook gisteren nog even moest meedoen dat hij een paar dagen vrij zou krijgen. Dat is zelfs bepaald door de UEFA dat dat moet. Dus die sluit zich eind van de week bij het Nel zelf alweer aan. En Van Marwijk die moet voor dinsdag nog vier man uit de selectie halen. Hè? Die afvallen. Denk je dat hij veel wijzer is geworden van de wedstrijd gisteren? Jawel, dat denk ik wel. Want het is altijd zo met een wedstrijd dat je toch, kijk, je begint met iets en je verwacht iets. En je kijkt of dat klopt. En ik denk dat hij begonnen is met Narsing en Willems. Heel bewust om ze zo lang mogelijk aan het werk te zien. Dat dat twee spelers zijn waar hij misschien over getwijfeld heeft. Hij is over Narsing over vrij positief geweest na afloop. Um, maar ik denk wel dat hij uh, bevestigd is misschien in wat hij gedacht heeft. Alles helpt, iedere training, iedere wedstrijd die je speelt. Hij moet het, zoals je trouwens terecht zegt, voor dinsdag doen. Maar de kans is heel groot dat hij het zaterdag al doet. Want volgens mij is hij er eigenlijk al wel uit. Het kan zijn dat hij dat nog net over die eerste wedstrijd tegen Bulgarije heen tilt. En dat het op maandag wordt. Maar een van die twee dagen voelt ik dat hij dat gaat bekendmaken. Oké, okay, en jij kijkt nu naar de training. Is het dan uh, hard aanpoten voor ze na zo'n wedstrijd? Of mogen ze een beetje, een beetje uitrollen? Nee, dat laatste is het meestal. Dat hmm. is, ze zijn nu oh, nog bezig met de warming-up en zo, maar dat is het is meestal stelt het niet al te veel voor. Geen dat was wel mooi, net om. Nee, nee, nee. Het was net wel leuk om te zien dat Snijder na een half rondje warming-up even bij de bondscoach aanmeerde. En die hebben nog druk gebaard in de middencirkel staan praten met z'n tweede. Ik denk dat dat toch ging over de kritiek die van Marwijk gisteren had op het middenveld en ook op Snijder. Dus die hebben dat nog even uitgesproken. Waarom ze dat te doen voor het oog van alle camera's in plaats van vanmiddag in het hotel is me niet duidelijk. Maar wel maar dat fijn. Indruk dat daar over ging. Houdt in de gaten. Vanavond jouw verslag van die training in Langste Lijn. Dankjewel, Basti het NOS Radio 1-journaal Overzicht. In verband met de onrust onder Iraakse asielzoekers... die volgens minister Leers wel terug kunnen naar Irak... hebben wij ons een beetje verdiept in de Iraakse media. Wat voor beeld komt daaruit naar voren? We sproekelden wat berichten bij elkaar. De internetkrant Al-Bawaba Business bijvoorbeeld... meldde dat Irak Airways terug is. De nationale vliegtuigmaatschappij is van plan... snel weer de belangrijke regionale vliegmaatschappij van vroeger te worden. Irak Airways wil de vloot uitbreiden en heeft daarvoor 40 bovenhuis... Besteld. Die moeten volgend jaar worden geleverd. De maatschappij wil dan ook op Europa gaan vliegen. Een ander opmerkelijk berichtje op diezelfde site gaat over zangeres Sata Hassoun. Dat wil zeggen, het bericht is misschien niet opmerkelijk, de foto wel. We zullen uh, misschien bevooroordeeld zijn zo bloot als de zangeres op die foto staat... in een strapless jurk, uh, lang, los haar. Dat is een beeld dat we nou niet direct associëren met de positie van de vrouwen in Irak. Het kan natuurlijk zo zijn dat dit fotootje alleen verschijnt op de zowel Arabisch- als taal. Site ...die we hebben bekeken, en niet op strengere uitsluitend Arabische sites. Elders lezen we trouwens dat de zangeres ook optreedt... ...in twee televisiereclames voor de Iraakse telefoonmaatschappij. Voor de Friese kranten is de opening van het nieuwe provinciehuis... ...gisteren belangrijk nieuws. Bij het Fries Dagblad op de voorpagina... ...bij de Leeuwarden Courant op de voorkant van het regiokatern. Grappig soms hoe dat werkt bij zulke gebeurtenissen. Uit de artikelen kunnen wij niet opmaken of de koningin die opening nou zelf verrichtte. We krijgen de indruk van niet... Ja, de foto's laten in ieder geval twee, eh, veel zon en veel vrolijkheid zien. Zoals het Fries Dagblad het omschrijft, een kleine dag. Wel jammer dat er zo weinig mensen waren, zegt een middenstander in het Fries Dagblad. De organisatie had er rekening mee gehouden dat er wel vijf tot tienduizend mensen konden komen. Maar met een paar honderd houdt het wel op. Ook bij Omroep Friesland klagen de ondernemers over de maatregelen die zijn genomen. Verschillende straten waren afgesloten van de avond ervoor tot het eind van de dag. We zijn praktisch onbereikbaar vanaf jong... Sijs-Oeren, want Monternacht, tolven Ik ging je in auto in of uit. fietsers ken je net Rode Stritten. Je kent alleen maar ren Rode Stritten. En wij maatten toch van de passanten. Ja, Dus geen klanten, morgen. Nou, volle minder. Minder klanten. De horeca moesten de stoelen en de tafels op de terrassen ook weghalen. De kwaliteit van open zwemwater in Nederland is slechter dan in andere Europese landen. Op de site van de provincie Zeeland is een grote rubriek gewijd aan het zwemwater. En dat zwemwater wordt op 53 plaatsen gecontroleerd, de plekken waar de meeste zwemmers komen. De metingen worden van april tot en met september uitgevoerd, schrijft de provincie, tenminste één keer per maand. Maar op meerdere plaatsen wordt het water iedere twee weken gecontroleerd op bacteriën en blauwwieren. En wat zwemmen betreft, de reddingsbrigade waarschuwt in een persbericht voor de lage temperatuur van het water aan de kust. Op de meeste plaatsen ligt die nog maar rond de 11 tot 12 graden. En de directeur van de reddingsbrigade zegt dat zo'n waarschuwing echt nodig is. We moeten nog te vaak mensen met kramp en onderkoeling helpen. De reddingsbrigade waarschuwt trouwens ook tegen zonnebrand, tegen surfen zonder wetsuit, tegen zwemmen zonder toezicht en ook tegen weglopende Kindertjes. Ook niet onbelangrijk. Op onze site nms.nl vindt u trouwens een compleet overzicht van dat zwemwater in Nederland. nms.nl, ik herhaal het maar een keer. De Radio 1 Sportzone, negen weken lang.